12 uur, het NOS Journaal, door Alt-Megens. Goedemiddag, Oosten en Zuidoosten geplaagd door gladheid. Olie is dit jaar fors duurder en Nederlander het gelukkigst door het WK Voetbal. De komende uren kan het in het Zuidoosten nog glad zijn door IJssel. En vooral rond het IJsselmeer kan mist voorkomen. Vanmiddag verder in het zuiden af en toe motregen en in het noorden zon. Het wordt plus 1 graad in het Zuidoosten en plus 5 in het westen. De jaarwisseling die is bewolkt met temperaturen net boven nul. Morgen dat wordt een druilerige dag en dan wordt het 4 graden. Het kan dus in Brabant en Limburg nog glad zijn op dit moment. De ijzel veroorzaakte vanochtend tientallen ongelukken... in het oosten van Nederland, ook het noorden en een deel van het zuiden dus. In Arnhem raadde de gemeente iedereen aan om thuis te blijven... vanwege spekgladde straten. Ik liep mijn hondje, wilde mijn hondje uitlaten... En toen uh, gleed ze uit. En toen zei ik, we gaan terug. Dus ze is nu achter in de tuin. En nou ben ik uh, de boel uh, glad vrij aan het maken. De hond gleed uit. U uh, bleef uh, staan? Ik sta altijd, ja. Ik blijf staan. Deze straat is een van de gladste straten geweest vanmorgen. Ik heb het risico genomen en uh, het, het lukte. U uh, glibbert niet met de auto? Nee, ik glibber bijna niet met de auto. Ik heb uh, winterbanden en dat helpt enorm. Uh, kan ik iedereen aanraden. Toch zegt de gemeente Arnhem dat u beter thuis kunt blijven, hè? gezien de gladheid. Ja, maar ja, je moet toch oliebollen kopen en zo en uh, andere voorraden halen. Dus uh, onvermijdelijk, je moet er toch uit. Het wegverkeer heeft in het oosten grote moeite met de IJssel. Zo was de rondweg van Arnhem in de vroege ochtend afgesloten... en gelden op de snelwegen snelheidsbeperkingen. En de bussen die hebben de hele ochtend niet gereden. De wethouder van Arnhem, Margreet van Gastel... heeft u de gladheid nog een beetje onder controle... Nou, Arnhem is een hele mooie stad, maar die is ook gebouwd op allerlei heuvels. En vanmorgen om vijf uur kwamen de eerste signalen dat het spek glad was uh, op een aantal straten. Die hebben we toen afgezet, maar al spoedig bleek dat het veel verder ook glad was. En toen hebben we die afzettingen opgeheven en gewoon gezegd voor de hele stad overal is het glad. Kijk uit. U zei zelfs, blijf thuis. Ja, blijf thuis. Want uh, als je er niet echt uit hoeft, dan moet je nu de weg niet uh, opgaan. Uh, je loopt risico's. Vanmorgen zijn er, uh, ik heb het bij de politie nog even nagevraagd, 25 ongevalletjes gebeurd. Aanrijdingen, alleen blikschade. Maar dat is natuurlijk toch heel vervelend voor de mensen die het overkomt. En dan kan je dus maar beter thuis blijven?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 Australische premier Gillard heeft het watersnoodgebied in de noordoostelijke staat Queensland bezocht. Staat is getroffen door de zwaarste overstromingen in 50 jaar. Gillard sprak er met getroffenen en met hulpverleners. Ze prees vooral het saamhorigheidsgevoel dat door de ramp is ontstaan. Als governments play their part. We know that when Australians have to battle, flood and heat, it is community volunteers who bear the brunt of that work. Het gebied dat onder water staat is groter dan Frankrijk en Duitsland bij elkaar. Ongeveer 200.000 mensen zijn getroffen door de overstromingen. En enkele duizenden moesten hun huis verlaten. Vandaag is het droog in het getroffen gebied, maar het waterpeil in de grote rivieren stijgt nog steeds. In het noordoosten van Australië regent het vaker deze tijd van het jaar. Maar de hoeveelheid die de afgelopen twee weken is gevallen is uitzonderlijk. Dit is het NOS Journaal, het door Megens. Het WK Voetbal heeft de Nederlander het afgelopen jaar het allergelukkigst gemaakt. Blijkt uit het jaaroverzicht van de gelukswijzer, waarmee onderzoek wordt gedaan naar het geluksgevoel van Nederland. Een initiatief van de Erasmus-universiteit in Rotterdam. Ruud Veenhoven, emeritus hoogleraar sociale condities voor menselijk geluk. Goedemiddag meneer Veenhoven. Goedemiddag. Ja, heel kort. Even. Wat, wat is geluk eigenlijk? Nou, wat we hier gemeten hebben is hoe mensen zich uh, op het moment voelen. Uh, dus ze hebben ingevuld van wat heb ik gedaan vandaag, uh, hoe voelde ik me daarbij. En dan kun je zien uh, hoe prettig men zich op een dag gevoeld heeft. En zelfs hoe prettig mensen zich voelen bij televisie kijken. Dus als mensen zich blij voelen, vrolijk, dan is dat een mate van geluk? Nou ja, in ieder geval van dagelijkse stemming. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als voldoening met het leven als geheel. Want het gaat om dat WK deze zomer. Toen was Nederland kennelijk het gelukkigst. Ja, als je dan kijkt naar hoe mensen zich voelden op die dag... dan zie je daar echt een piekje... En niet dat de Nederlanders nou massaal uit hun dak zijn gegaan, maar um, het is uh, met een half puntje omhoog gegaan. En zeg van uh, een, een, een kleine zeven naar een dikke zeven. Zo voelde ze zich die dag. U zegt die dag. Is dat de finale dag? Ja, en ook in de aanloop naar de finale dan zie je het uh, oplopen. En dat is natuurlijk niet alleen omdat uh, iedereen vervuld is van nationale trots, maar ook omdat het gewoon gezellig is. Ja. Het is een gelegenheid om lekker bij elkaar te zitten en televisie te kijken. Ja, sport maakt, uh, maakt Nederland gelukkig dus, vooral als het goed gaat. Uh, ja, want je ziet ze van uh, ja, toen het afgelopen was <laughs> en Nederland uh, verloor, dan uh, zie je dat het uh, een half puntje zakt. Ja, een half puntje maar? Een half puntje maar, ja. Je moet dat soort dingen niet overdrijven. En hoe kan dat? Nou ja, het feestje is afgelopen. Het is dus net als we die jarig ben geweest. <laughs> dat is heel leuk en uh, daarna begint het gewoon een leven wij, wij weer. Jij snel weer vergeten dan. Ja, hè, want dit zijn nogmaals, dat is echt de momentane stemming. Kijk je naar hoe mensen zich afgelopen maand gevoeld hebben... dan zie je nauwelijks een effect van, uh, van het WK. Oké. Okay. Uh, andere kant uit, dan heeft u ook gemeten... wanneer Nederland zich uh, diep ongelukkig heeft gevoeld. Ja, nou, dat, uh, echt diep ongelukkig, dat kunnen we niet zien. Uh, uh, de pieken uh, die zijn uh, duidelijker dan de dalen. Maar eh, als je dus echt gaat zoeken met een vergrootglas... wat was nou het minst gelukkige moment... dan was dat begin januari eh, met de uitbeving in Haiti. Ja. Maar ja, het verschil met het gemiddelde, dat is maar 0,1. Dus eh, het kan ook een toevalstreffer zijn. Ik okay. hey, dank u wel voor deze, deze uitleg. Graag gedaan. Meneer graag. Fijn, over een goedemiddag. Ga we naar het bos. daar heeft de politie een Belgische automobilist aangehouden. Die had 10 liter amfetamineolie bij zich. Man ging er vandoor bij een routinecontrole op de A59, het KLPD. Na een korte achtervolging eh, bracht hij zijn auto tot stilstand in de wijk Maaspoort. Hij had daar eh, meer dan 80 kilometer per uur gereden door de bebouwde kom en een rood licht genegeerd. Vervolgens is hij aangehouden en in de auto bleek dat hij eh, 10 liter amfetamineolie eh, had. En dat heeft een eh, waarde van ongeveer 50.000 euro. Amfetamineolie is een grondstof voor drugs. De Belg had al een rijontzegging. En de auto waarin hij reed, dat was een huurauto. Aan de andere kant van de wereld is het nieuwe jaar al begonnen. Op het eiland Kiritimaat, die ook wel kerst-eiland genoemd... werd om 11 uur Nederlandse tijd het nieuwe jaar ingeluid. En op dit moment, dat wil zeggen, acht minuten geleden... was Nieuw-Zeeland aan de beurt. De stad Christchurch wordt volop feest gevierd. Hoewel de stad flink is beschadigd door de aardbeving van begin september. De laatste die het nieuwe jaar ingaan zijn de inwoners van Hawaii. Als daar het nieuwe jaar begint, dan is het bij ons alweer 11 uur s ochtends. Sport. Atlete Adrienne Herzog doet vanmiddag niet mee aan de Sylvester Cross in Soest. Herzog heeft afgezegd omdat ze op dit moment geen zin heeft om een wedstrijd te lopen. Dat komt door een groot dopingschandaal in Spanje. Haar coach, Manuel Pasqua, werd een paar weken geleden gearresteerd. Verschillende Spaanse media melden nu dat Pasqua tegen de politie heeft gezegd... dat Herzog plannen had om doping te gebruiken ook spreekt die berichten tegen. Zester is niet bij in uh, Soest. Wie wel meedoet is Yvonne Hak. Uh, zij is door de Nederlandse Atletiek Unie uitgeroepen... tot atleet van het jaar. Samen met haar mannelijke collega Ilko Sint-Nicolaas. Niet zo verwonderlijk. Want het waren de twee Nederlandse sterren... op het Europees kampioenschap in Barcelona. Sint-Nicolaas pakte daar zilver op de meerkamp. Hak werd tweede op de 800 meter. Scheidstrechter Howard Webb is geridderd... door de Britse koningin Elizabeth. Webb wordt lid in de orde van het Britse Rijk. Hij krijgt die onderscheiding voor zijn optreden tijdens het WK Voetbal. Hé, daar is het weer. Webb vloot onder andere de finale tussen Spanje en Nederland. Het geluksgevoel. Daarin gaf hij 14 keer geel en 1 keer rood. Ook golfer Graham McDowell is geridderd. Hij won dit jaar de US Open. We hebben verkeersinformatie. Ja, Jolanda van der Velde, Goedemiddag. Goedemiddag, Dorot. Nog even waarschuwen, want uh, hier en daar is nog steeds uh, behoorlijk glad door de ijzer, Vooral in het zuidoosten van het land. Terwijl in het noordoosten, het midden en het westen van het land, hier en daar ook dichte mis voorkomt. Nog één keer de hoofdpunten van dit moment. Door de gladheid zijn tientallen ongelukken gebeurd, vooral in het oosten en zuidoosten goed, van het, het land. Olie is dit jaar 12 duurder geworden en staat nu op 80 dollar per vat. Dag Jolanda. En de Nederlander kreeg dit jaar het grootste geluksgevoel door het WK-voetbal. Dit is Radio 1, de terugblik. Kijk hoe die corner is. De corner komt laag, wordt doorgekomen op de kouder. Daar gaat hij! Hij zit erin! Het is Steiner! Ik wil alle kijkers oproepen die iets van gezien of gehoord hebben: contact op te nemen met de politie. Wikileaks. Wikileaks. Wikileaks Wikileaks, WikiLeaks. <laughs> blijft in het nieuws. Het Radio 1 jaaroverzicht. Karel Johan de Zwart en Deborah Plekkenhorst. U bent terug bij het Radio 1 Jaaroverzicht. En in dit uur besteden we nog aandacht aan de dood van Millie Boelen. En gedenken we het overlijden van Anthony Kamerling. Maar ook besteden we aandacht aan het WK-voetbal. Want waarom ging de Oranje leeuw ten onder in de Spaanse Fury? U luistert naar de terugblik. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Het geluid van 2010. De politie is op zoek naar een vermist meisje uit Dordrecht. Het is de 12-jarige Millie Boelen, die sinds gistermiddag wordt vermist. Volgens de politie had Millie een uur voordat ze verdween nog gebeld met haar moeder. Maar toen die thuis kwam, was haar dochter verdwenen. De ouders van Millie Boelen zijn radeloos. Hun dochter is al bijna een week spoorloos. Woensdagavond sprak moeder Tieneke, Millie voor het allerlaatst. Ik heb haar... Uh... Zo rond half zes heeft op de huistelefoon gebeld. En ze zegt, uh, ik ga zeg, nou wat wil je eten. Nou, maakt er niet zoveel uit. Ze zegt, maar ik moet even ophangen. Uh, er staat iemand voor de deur. En uh, uh, bel me straks even over een paar minuten even terug. Maar toen moeder Tineke thuis kwam, was Millie weg. Ja, Millie was er niet. Dus ik even het huis doorzoeken. En uh, daar was ze niet. Het is niet duidelijk of ze is ontvoerd of is weggelopen. Ik dacht niet gelijk aan dat ze is weg of zo. Ze is uh, even bij de buren of weet ik veel bij een vriendinnetje of zo. Vanmiddag gaf de politie een Amber alert uit. Millie Boelen. Volgens de Telegraaf zijn er door een camera van een buurtbewoner... beelden van Millie gemaakt vlak voordat ze verdween. Ze is al bijna een week spoorloos. 30 rechercheurs werken aan de zaak. Waar is Millie? Wat is er met Millie gebeurd? Ik wil alle kijkers oproepen die iets van Millie gezien of gehoord hebben contact op te nemen met de politie. Ja, ik ben... Ja. Uh, Aan de ik start, klets. Nee, kinderen op te vangen voor uh, de school. Dus dat ah. de kinderen niet uh, zomaar hier blijven staan. Is dat uh, dagelijkse routine? Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon... Uh, ja. ...geboren uit nood en dat je wil dat kinderen zo snel mogelijk veilig de klas ingaan. De politie van Dordrecht heeft tot nu toe 80 tips binnengekregen... ...over de verdwijning van de 12-jarige Millie Boelen. Maar ook haar uh, leeftijdsgenootjes, haar uh, circulaire waarheden en halve waarheden... ...allemaal op hives. Wil je die ook alsjeblieft doorgeven aan de politie? Het belangrijkste vraag, waar is Millie? Het is een heel raar gevoel. Het is net of je ik, het gevoel dat ik... Met uh, ogen open is je slapen. Uh, alles gaat een beetje langs je heen. De, die... Ik uh, functioneer. Maar verder uh, het is een leeg gevoel. Uh... Je bent gewoon de hele tijd bezig met, met Millie. Uh, en de, de minuten tikken steeds door. Uh, heel, heel onwezenlijk. Heel raar. Oh. Hm. De 12-jarige Millie Boelen uit Dordrecht is nog altijd niet terecht. Maar de politie doorzoekt op dit moment een huis aan de Schuilenburg... waar het meisje woont. De inwoner van het pand is een 26-jarige inwoner van Dordrecht... en betreft een politieagent van de politie Rotterdam-Rijnmond. Millie Boelen verdween vorige week woensdagavond. Tot nu toe zijn zo'n 250 tips binnengekomen. En bij deze meneer, de overbuurman van Millie... is men dus al vanaf half zeven vanavond in de tuin bezig... met Onderzoek. Er staat een grote witte tent. Men is daar nog uh, bezig met de tuin. Korreltje voor korreltje aan het uh, afzoeken naar mogelijk het lichaam van Millie. Uh, die bevestiging hebben we nog steeds niet. Dat is eigenlijk hetgeen uh, waar we eigenlijk nu op wachten. We, we hopen daar zo dadelijk dus meer over te horen. van, uh, van deze. Tent. Ondertussen heeft zich onze collega in Dordrecht gemeld, uh, Mayno Remmers. Hij heeft het laatste nieuws in de zaak Milly Boelen. Mayno, goedenacht. Waar het onderzoek is. Ja, we horen nu van de politiewoordvoerder dat het stoffelijk overschot van Millie is gevonden in de tuin waar wij eigenlijk de hele avond al staan te wachten. Ik ga met het microfoon even iets dichter proberen bij haar te krijgen zodat we even mee kunnen luisteren. Nou, op dit moment kunnen wij bevestigen dat Millie Boelen is gevonden in de tuin van, uh, waar het onderzoek vanavond heeft plaatsgevonden. Uh, ze is overleden en de familie is in kennis gesteld. Millie dood doodgevonden, overbuurman, gearresteerd. Het is een drama. Het blijkt nou wel weer dat je eigen buren niet eens gaan vrouwen. Ik ben diep verdrietig. Het raakt je gewoon van binnen heel hard. En het is niet te vatten. Het zijn geen woorden voor de pijn die we voelen. We delen onze gevoelens met iedereen die ons voelt. Hier in de buurt is het drama. Begrijp je wat we bedoelen? Een twaalfjarig meisje weggenomen van een leven. Millie Boele. je hebt je plekje engelen. Houd dit erop wacht en we blijven naar je denken. Die familie rust. Jouw en bevrijd, ik ben zo blij En zo. Op donderdag 12 maart ging aan het einde van de middag in het hele land een Amber Alert uit... om de toen nog vermiste milliboelen terug te vinden. Ed Kraszewski is coördinator van Amber Alert. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe vaak moet u nu zo'n Amber Alert doen uitgaan? Hoe vaak het eruit uitgaat? Ja, tot nu toe in de afgelopen twee jaar gelukkig maar vier keer. Maar uh, ja, het liefst willen we dat er helemaal geen Amber Alert uitgaat natuurlijk, want dan is er ook geen... Urgente kindervermissing of ontvoering. Want wanneer gaat er zo'n Ember Alert uit? Ja, er zijn criteria gesteld. Want natuurlijk, er zijn. In Nederland hebben we 16.000 tot 20.000 vermissingen per jaar. Een groot deel zijn volwassenen, maar ook heel veel kinderen. De meeste zijn weglopers. Maar de echte urgente, waar het Ember Alert voor uitgaat, daar hebben we criteria voor opgesteld. En dat betekent dat het kind onder de 18 jaar moet zijn. Dat er een aanwijzing moet zijn dat het leven van het kind in gevaar kan zijn. Of dat het kind uh, ernstig lichamelijk letsel kan worden toegebracht. Maar hoe maakt u die afweging? Nou ja, dat zijn criteria. Ja, dat zijn aanwijzingen die we moeten hebben uh, bij de aangifte. Bijvoorbeeld getuigen. Kijk, De beste aanwijzing kan bijvoorbeeld zijn dat iemand gezien heeft dat een kind met geweld van een fiets getrokken is. En met geweld een auto is ingeduwd en dat de auto er uh, vandoor is gegaan. Dat zijn sterke aanwijzingen. Maar jammer genoeg zijn die niet altijd aanwezig. En wanneer wist u in het geval van Millie Boelen dat het ging om een ember-alert? Nou, dat wisten wij niet. Kijk, de, de politie Zuid-Holland-Zuid doet het, het onderzoek. En gedurende het onderzoek die proberen natuurlijk te achterhalen... wat kan daar gebeurd zijn. Het betreft het hier een, een urgente uh, kindervermissing of ontvoering... Of uh, is dat toch iets anders, is, is met, met een bekende meegaan, heeft ze zich om een of andere reden niet gemeld. Nou, dat onderzoek, dat is gaande en gedurende dat onderzoek kan uh, het, het team uh, goede reden hebben om, om te wachten bijvoorbeeld met een Amber Alert. En meneer, kwam, kwam dat moment dan wel dat u dacht van nou, dit is wel uh, zo urgent dat we gewoon zo'n alert moeten doen uitgaan? Nou ja, op een gegeven moment zegt, zegt een recherche team natuurlijk van nou... We hebben uh, alle aanwijzingen die we hadden, die hebben we uh, doorgereduceerd, alle opties doorgenomen. Maar we hebben het toch nog niet kunnen vinden. Dan moeten we van het ergste uitgaan. Laten we dan toch maar een ander alert uit Nou, zijn er de afgelopen twee jaar zei u net vier uitgegaan. Dat klinkt niet als heel veel, of zie ik dat verkeerd? Nee, dat is ook niet veel. En we, we hebben ook uh, rekening gehouden uh, met het feit dat het toch, ja, op het hoogstens een stuk of vijf, zes per jaar kunnen zijn. Het zijn er gelukkig minder. Eh, want een Amber alert moet natuurlijk ook eh, vooral voor die hele eh, sparen, die ernstige gevallen, blijven. Eh, als we het te vaak uit zouden doen voor een, een kind wat weggelopen is bijvoorbeeld, ja, dan, dan heb je ook een soort inflatie van het systeem. Dan zeggen de mensen later ook al, alweer een Amber alert en, en dan verliest het zijn kracht natuurlijk. Want heeft het zijn werking bewezen, kun je dat zeggen? Nou, in, al, al, al in het eerste geval, in november 2008, heeft eh, minister Iers Berlin het Ember alert zeg maar, de aftrap gegeven. En, uh, nou, een goede maand later uh, ging het eerste Ember alert eruit. Dat was een kleine peuter in Rotterdam centrum, midden uh, op de dag, op een zaterdag, uh, was hij aan de aandacht van zijn begeleiding ontsnapt. Uh, heel veel politiemensen hebben toen gezocht in het centrum, maar het kind niet kunnen vinden. En toen hebben we het zeker voor het onzeker genomen en toch een Ember alert eruit gedaan. En gelukkig... Uh, Medewerkers bij een, uh, bij een zaak zagen uh, het Amber alert op hun op een tv-scherm. Maar zagen ook van hé, hey, die knaap op dat tv-scherm, dat jongetje, die zit hier in de ballenbak. Maar meneer dus Kreteske, nu zijn er zoveel criteria die u noemt ja. waaraan uh, je moet voldoen. Nou, of die in in geval, veel, nou maar die je in <laughs> ieder geval wel moet afwegen, natuurlijk, ja, ja, ja, om ja, ja, natuurlijk ja. ook te voorkomen dat het publiek denkt, ja daar komt er weer één. Maar staat dat dan, de snelheid van zo'n Amber Alert niet in de weg? Nou ja, wij willen natuurlijk, en dat is ook de kracht van het systeem... want we kunnen binnen twintig minuten miljoenen mensen bereiken... dus we hebben heel graag dat een Amber Alert er heel snel uitgaat. Maar nogmaals, dan komen we weer terug op de, de, de, uh, waar we het net al over hadden. Als je echt de aanwijzingen er zijn dat het een urgente kindervermissing is... dan kan dat hartstikke snel. Maar als die dan niet zijn, ja, dan wil je toch ook een goede afweging maken... En ja, en dat, dan is het soms wel een beetje, een beetje schipperen inderdaad van, doe je het eruit? Met de kans van dat het weer niks is, zal ik maar zeggen. Uh, of wacht je nog even en onderzoek je de zaak nog even verder, totdat je misschien toch aanwijzingen vindt. En dat is, dat is altijd een dilemma waar, waar de politie op dat moment mee zit. Ja. En als hij uitgaat, waar komt hij dan terecht? Ja, nou ja, dan is er eigenlijk in Nederland geen ontsnappen meer aan. Ik zei al... Uh, Binnen uh, 20 minuten miljoenen Nederlanders. Dat betekent, op dit moment hebben zich ongeveer 750.000 personen, maar ook organisaties, aangemeld. En dus één, één van die 750.000 uh, is bijvoorbeeld een organisatie als, als de NS. Eh, op dat moment uh, krijgt de NS die melding binnen en die geven dat door. En al het personeel wat op de treinen uh, rondrijdt, die, die zien dat, die zien de afbeelding, die zien de. Melding in hun uh, rail pocket, zoals het heet, een klein computertje, een draagbare computer. Dus die kijken er allemaal mee uit. Maar zij zijn niet alleen. Dus het, het zijn er 750.000. Dat is niet uh, alleen u en ik, maar het zijn ook. Daarachter zitten ook dus, grote organisaties. En in het geval, uh, Millie Boele, is toen die Emmer alert er op tijd uitgegaan? Ja, dat, dat, daar kan ik geen oordeel over vellen. Dat is uh, het team wat toen het onderzoek deed, had voor hun goede reden om te zeggen, wij wachten nog even. En op een gegeven moment zeiden ze van, nee, nu is de tijd rijp. Nu doen we wel een MW Alert uit. Nogmaals, daar kan ik geen oordeel over vellen. Dat doet het team zelf. Nee, even los van een oordeel, maar hij heeft daar ongetwijfeld wel een gevoel bij. Nou, wij zijn, iedereen vindt dat een MW Alert er zo snel mogelijk moet uitgaan. Ja. Maar nogmaals, ik kan niet zeggen van dat zij geen goede reden hadden op dat moment om te zeggen, wij wachten daar nog mee. Oké, okay, nou goed. Laten we hopen dat het, uh, het komende jaar in ieder geval uh, niet al te vaak nodig is. Hartelijk dank, Ed Kraszewski, coördinator van Amber Alert. she in my face All stop to stare making the grandest entrance of Simon Smith in his dancing bell All the everywhere will be Simon Smith. And his dancing there is Simon Smith. And the amazing dancing there. Simon Smith heeft een dansende beer. En Randy Noeman schreef er een liedje over. U luistert naar De Terugblik. Radio 1, jaaroverzicht. Nog iedere dag. Op 7 oktober meldde Albert Verlinde, zwager van Anthony Kamerling. dat de 44-jarige acteur zelfmoord had gepleegd. Er ging een schok door Nederland. Want ja, hoe kon zo'n succesvol acteur tot deze daad komen? Nou, hij bleek veel last te hebben van depressies. Veel mensen die zich in Anthony Kamerling herkenden... besloten de noodlijn voor mensen met zelfmoordplannen 113 online te bellen. Jan Lokkenstorm, psychiater en oprichter van deze hulpsite... voor mensen die rondlopen met plannen. Uh, ja, hoe druk was het nadat bekend werd dat Kamerling zelfmoord had gepleegd? Nou, het was enorm druk... Uh... We hebben het dagelijks al gewoon druk, maar uh, op dat moment uh, was het zo dat ik de, de bezetting uh, aan vrijwilligers en, uh, en professionele hulpverleners moest vervijfvoudigen voor een week. Want aan wat voor aantallen moet ik denken? Nou, dat ging dat ging echt uh, over 40, 50 uh, gesprekken per dag, waar het er normaal een, een, een 15 zijn aan de vrijwilligers. En het, het ging om, ja, om, om ook zo'n zo aantal voor de professionele hulpverleners. We zijn nu nog steeds bezig met de, de therapieën die we hebben gestart via het internet, want we kunnen online hulp verlenen om, om die golf van 7 oktober weg te werken. Maar waren dat al mensen die concreet met zelfmoordplannen rondliepen? Ja, dat zijn allemaal mensen die aan zelfmoord denken. Um, uh, uh, je moet het zo zien dat uh, in Nederland 500.000 mensen per jaar aan zelfmoord denken. En zo'n gebeurtenis als met uh, Antonie Kamerling um, uh, zet mensen aan het denken... Uh, dat kan uh, de, de vorm krijgen van als hij het doet, dan moet ik het misschien ook maar doen. Maar gelukkig veel vaker denken mensen, ja, zo ver moet het voor mij niet komen, nu moet ik toch echt iets doen. En uh, door uh, het overlijden van Anthony Kamerling uh, uh, ja, uh, kwamen wij wat meer in beeld en hebben mensen ons ook meer weten te vinden. En blijkt dat wij gewoon heel veel mensen nu uh, toch uh, uh, uh, kunnen helpen waar ze anders de hulp misschien niet hadden gevonden. Hoe helpt u ze dan? Uh, we bieden niet alleen een luisterend oor dag en nacht uh, door onze vrijwilligers. Die doen dat telefonisch en, uh, en per chat. Maar wij bieden ze ook uh, allerlei vormen van zelfhulp aan. En ze kunnen bij ons via het internet in therapie. En dan moet je je voorstellen dat je via chat een gesprek kunt voeren met een uh, professional. Of met een professional kunt e-mailen over je moeilijkheden en uh, instructies, opdrachten en reflectievragen uh, uh, krijgt aan de hand waarvan je je kracht weer kunt hervinden... En dat lijkt een hele hopeloze zaak als je het hebt over zelfmoord. Maar het is een, het is, uh, een zaak van uh, de moed niet verliezen. Uh, oog blijven houden voor kleine stapjes uh, die je uh, iets beter kunnen laten voelen. En voor een heel groot aantal mensen uh, is dat voldoende om weer de draad uh, op te pakken en zelf verder te gaan. En voor een ander deel uh, betekent het dat zij uh, na, ja, de smaak te pakken hebben gekregen van goede hulpverlening. En dat we ze kunnen doorverwijzen naar uh, hun gewone, gewone psycholoog of een, of een psychiater in hun eigen omgeving, dus niet via het internet. U, heeft 500, uh, u zegt net 500.000 mensen in Nederland lopen uh, met zelfmoordplannen rond. Ja. Is dat dat je er even aan denkt of dat je ook echt... Uh, nou ja, eigenlijk nee, al scenario in je hoofd hebt? Die mensen zijn uh, tenminste twee weken lang daarover aan het nadenken. Dat is onderzocht. 500.000, dat is ongelooflijk ja. veel. Ja. Dat is echt heel veel. En het, dat, dat is ook in, in die zin schokkend. En gelukkig is het zo dat het overgrote deel daarvan toch zichzelf weet te redden. Dus er zijn 1500, 1500 mensen in Nederland die uiteindelijk zelfmoord plegen. En dat is vergeleken met die 500.000 natuurlijk een heel klein getal. Maar in zijn volle omgang is het natuurlijk toch gewoon wel veel groter bijvoorbeeld dan het aantal verkeersdoden in Nederland. Dus het is heel erg de moeite waard om daar wat aan te doen... en we kunnen daar nog veel meer aan doen. Uh, wij denken dat uh, uh, door onder meer de, de hulp die wij bieden... maar ook door betere hulpverlening in Nederland... honderden doden kunnen worden voorkomen. En de minister die, uh, gaat daar ook nu ook voor. Die, uh, die heeft vorig jaar ook besloten om daar werk van te maken. En, uh, nou, dus er is gewoon nog heel veel winst te behalen. Maar hoe kan het dan dat die hulpvraag toch in één keer zo stevig toeneemt... op het moment dat een kent iemand uh, plegen is dat dan toch die herkenbaarheid, dat het in één keer zo dichtbij komt? Ja, dat is denk ik zo. Uh, zelfmoord is een taboe onderwerp, daar heb je het eigenlijk niet over. Als je, er, als je eraan denkt, schaam je er vaak over en wanneer dat dan een keer uh, ja, voluit uh, in beeld komt, uh, oh. mensen erover in gesprek gaan, uh, uh, komt er ook eens op gang van ja, uh, uh, ja, wat moet ik nou eigenlijk met, ik heb er zelf ook last van, uh, denkt iemand dan, En wat moet ik daar nou mee, moet ik daar niet eens over gaan praten. Dus in die zin kan het ertoe leiden dat mensen hulp gaan zoeken. Het is helaas ook zo dat heel veel mensen het verkeerde voorbeeld eraan kunnen nemen. Dus het hangt heel erg af van hoe dat in de media uh, wordt besproken. Dus al te veel uh, uh, uh, sensatie erover uh, vertellen hoe iemand het precies gedaan heeft en zo, dat is eigenlijk taboe. Dat moet je niet doen. Zijn ze in het geval je... van Kameling er goed mee omgegaan? Ik denk uh, in, in zijn algemeenheid mogen we niet ontevreden zijn. Ik vond uh, uh, uh, de publicatie in het NRC met een soort... Uh ja, een soort heldhaftige foto van, van Anthony, hoe mooi die er ook uitzag. Uh, met de Kamerling uh, zelfmoord of zoiets stond er Dat vond ik te veel van het goede. In het algemeen is het zo dat uh, experts gelukkig de kans hebben gekregen om te vertellen over wat er allemaal mogelijk is in de behandeling. En uh, ik denk dat het in die zin uh, mee zal vallen hoe wij volgend jaar in de suicidecijfers zullen zien uh, dat dit, dit, uh, wat het effect van de overlijden van Anthony is geweest. Internationaal gezien is het wel bekend dat dat kan leiden tot een golf aan suicides daarna. Goed, nou, zullen we zullen even nog afwachten. Dank u wel, Jan Mokkenstorm, psychiater en oprichter van de Hulpsite voor Mensen die rondlopen met zelfmoordplannen. Ja, uh, het is bijna half één, of het is eigenlijk al half één geweest. Uh, we zijn zo bij u terug en dan staan we stil bij de sportploeg van het jaar, het Spaanse elftal. Maar de hoofdpunten van het nieuws, door op Megens. Radio 1 Het NOS-journaal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 Onder meer de A50 richting Eindhoven en de A73 richting Nijmegen... waren tijdelijk dicht omdat er in korte tijd veel ongelukken waren gebeurd. Vooral in Oost-Brabant en Limburg kan het de komende uren nog glad zijn. En de politie heeft bij Den Bosch een Belgisch automobilist aangehouden... die 10 liter amfetamineolie bij zich had. Dat is grondstof voor drugs. De olie was 50.000 euro waard. Bel ging er vandoor bij een routinecontrole op de A59. Bij Den Bosch in de wijk Maanspoort kon hij alsnog worden gepakt. De man had al een rijontzegging. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Inmiddels dooit het in het hele land en daarmee verdwijnt ook de laatste gladheid in het zuidoosten. Wel komt er in grote delen van het land mist voor. Vooral rond het IJsselmeer is het lokaal zeer mistig. In het noorden van het land is inmiddels de zon doorgebroken. De zuidelijke helft van het land houdt vanmiddag veel bewolking en soms ook nog wat motregen. De middagtemperatuur loopt uiteen van plus 1 graad in het zuidoosten tot 5 graden in het westen. Daarbij staat een zwakke wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond is het overwegend droog, maar tijdens de jaarwisseling kan er zeer lokaal weer wat motregen vallen. In de zuidelijke helft van het land is er kans op mist. In het noorden staat er iets meer wind en is het hooguit nevelig. De temperatuur ligt op middernacht rond 1 graad in het oosten en 3 of 4 graden in het westen. Morgen, nieuwjaarsdag, is het bewolkt met af en toe een beetje regen. Het wordt 3 tot 5 graden. Daarna krijgen we winters kwakkel weer met af en toe neerslag, overdag dooi en in de nachten soms lichte vorst. ANUW ah, verkeersinformatie. In Limburg is het plaatselijk glad door IJssel. In het noordoosten, midden en westen van het land komt lokaal dicht de mist voor. File staat er op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Redekerk, drie kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd, drie rijstroken zijn dicht. Dit is de Terugblik, het Radio 1 Jaaroverzicht. Drie minuten over half één. U bent terug bij het Radio 1 Jaaroverzicht. Aan het eind van dit uur zal oud-VVD-Kamerlid Arend Jan Boekenstein op geheel eigen wijze zijn mening over dit jaar geven. Dus ik zou zeggen, hou pen en papier paraat. En we bellen met Spanje voor voetballes. U luistert naar De Terugblik. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Het geluid van 2010 hebben een hoop mensen me uitgelachen we gaan niet heen om wereldkampioen te worden en je moet er ook ergens in geloven maar dan ook echt 2-0 Nederland tegen Denemarken de eerste drie punten zijn binnen het is mooi om te beginnen zo mee kan met de overwinning Holland. En Oranje wint na een matige eerste helft gewoon van Japan met 1-0. Iedereen verwacht dat je het maar even doet. Oh, oh, goede goal. Klaasjan Huttelaar, hij scoort. Wat een herrie hier, hè? Ja. Daar sta ja. je bijna niet. En dit betekent dan één ding definitief. Nederland sowieso de nummer 1 in deze groep. Dus naar Slovakije. Ja, ik heb het meegekregen. Ik denk, mooie loting. Blauwe lucht, zonnetje, zomerse temperaturen. Een heerlijke middag voor een voetbalwedstrijd. Heel en oranje. Dus het was een heel mooi feest vandaag. Robben draait naar binnen. Nou, schietbaar is Robben! Schiet maar eens! Schiet maar eens ja! Hij zit erin! Robben oh, doet het! Ja, het is lekker om natuurlijk uh, de eerste wedstrijd gelijk zo te spelen. Ik bedoel, hij ramt de bal uit een prachtige counter, wat is het? Zijn natuurlijk ook fantastisch uh, na zo'n blessure. Dat hij gelijk het gevoel krijgt door die goal. Dan schiet hem erin, die keeper is weg en legt de breedte. Dan komt die speler 2-0. We zijn in de kwartfinale. Wat krijgen jullie? Ik denk dat iedereen Brazilië verwacht. Maakt me helemaal niet uit, daar hebben we toch een invloed op. Bersley! Bata! Robert! En uh, ready to see Brazil win. I hope. <laughs> wat denk je nou? We vieren altijd feest, want we gaan winnen. Kijk eens wat de paas hier. Rovigo vrij voor de keeper. En het is een goal. Uh, ja, we stonden bijna te huilen op de, de halverwege de eerste helft. En deze uh, nu werd ook een beetje stil. En uiteindelijk die de tweede helft, draaide helemaal om. En dan gaat hij erin. Het is een doelpunt. Er wordt er iedereen en alles gemist, Nederland staat op 1-1. Uh, dit is een team wat op het veld staat, uh, met alle jongens op de bank erbij. Het is 1-1, Nederland zit weer in de race. Ho -ho -ho! Brazil was always difficult, maar miracles gebeuren miracles. En dat is wat er vandaag gebeurt. Kijk hoe die corner is, die corner komt laag, wordt doorgekopt, de kant en daar gaat hij. Hij zit erin, het is Sneijder. Wesley! Sneijder komt, hij is 22 centimeter groot. Wesley! Maar hij komt er gewoon bij is is snijden scoort. Knikker en de eerste goal met mijn kop. Robben, Robben, oh jongens, kan maken wel af. Historische dag. Het is voorbij. Oranje verslaat Brazilië met 2-1. En ja, dan moet je heel moet je erg blij zijn, maar... Nou kunnen ze sporten, team. Hey Holla! Seriously? Blijf ons ook steunen vanuit Nederland, uh, zou ik zeggen. En daar komen wij uh, met een... Uh... Maar misschien wel die wereldbeker terug en Nou, net een zwaartje komt er maar vanaf. Dat beetje zonde. De wedstrijd tegen Uruguay begint over een half uur. Ik ben be om and te zijn. En we gaan onze fifth World Cup winnen. Ja, ik denk dat we het rustig doen. Misschien dat het 3-0 wordt. We hebben onze no. Zeeuwse meisjesjurkjes. Komt die bal met een hard spot en die gaat erin. Het is van Broncos. Vier minuten voor us, scoorde Diego voor de gelijkmaker. Forlan op 20 meter van het, veld, van het doel en die schiet en die schiet er weer in. 20 minuten voor tijd beslist de Oranje de wedstrijd door binnen drie minuten twee keer te scoren. En de snijdt de bal met aangehaald. Oh, Hij gaat erin. Hij zit erin. Hij staan voor. <laughs> Kopballetje van Robben het is 3 uit. Nederland op een 3 1 voorsprong. Nederland gaat in de finale komen van het WK voetbal. En, uh, het was een zware wedstrijd. Op het einde maak je het jezelf nog wel nodig, moeilijk maar. Oh, die gaat erin, die gaat erin, dat is link. Dat is gevaarlijk. Pereira schiet de bal er nog in. We zijn alles vergeten, we zijn in de finale. De Viva España! Viva! 1 oh! voor en 1 achter. Ik heb er volste vertrouwen in. Checkpoint! Wat er ook op het bus staat, ze hebben een, een mission. En de mission is die beker naar Nederland brengen. En, de, en dat zal ze ook uit. De finale van het wereldkampioenschap voetbal van 2010 is begonnen. Nederland heeft afgetrapt. Nederland, Spanje. En over 90 minuten weten we wel wereldkampioen zijn. Inmiddels dus de vijfde gele kaart. Het is de derde voor oranje. Veel gele kaarten, veel overtredingen. En het begint de wedstrijd nu toch in die 28e minuut van de wedstrijd te ontsieren. De Jong. Is eigenlijk gewoon rood. We zien veel meer geel dan goud. Want goud blinkt er voorbij de ploegen nog niet bij die 0-0-stand. Ja, in algemene zin waren zij iets beter als Nederland. Nu in die jespa daar komt de kans voor Xavi. dan gaat hij, het is nu. Ja, nee, het is niet te geloven. Die bal gaat er niet daar in. op de uh, piquet, oh, daar is de goal. Nee, hij komt er een meter over, maar hij is er heel dichtbij. Ondanks dat uh, Robert de 1-0 op de schoen had. Robber op snelheid. Verdediging van Spanje zit mis. Robert doe het. Oei, oei, oei. Veer Casillas. En uh, ja, uiteindelijk. Uh, met de tweede gele kaart van gaat En uh, dan krijgen we oh, ja. een uh, gele kaart, neem ik aan. Een gele kaart van gaat dat kan bijna niet anders. Dat is de tweede. Kon je niks anders dan gokken op penalties. En hij gaat erin, Spanje gaat hem winnen. Maar het is buitenspel! Het is gewoon buitenspel! Nee, het is absoluut geen buitenspel. Helaas, het is een zuivere goal. Spanje dus uh, op een uh, 1-0 voorsprong. En het is gebeurd. Ik had echt het gevoel dat we, dat we de penalties zouden halen, ook met 10 man. Ah, de beste ploeg heeft wel gewonnen. Jongens, jullie hebben het fantastisch gedaan op dit WK. Superhelden! Bedankt! Ja, superhelden. Nederland werd vice-wereldkampioen en eigenlijk hadden we gewoon helemaal niks. Ja, een intocht en lol, heel veel lol en misschien hier en daar een traan. Maar in Spanje, ja, daar was het echt feest. Ik praat erover met Edwin Winkels, correspondent onder meer voor het AD en de NOS. En hij woont al ruim twintig jaar in Barcelona. Edwin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij had meer dan alleen lol, denk ik. Heel veel lol. Nou ja, ik ga niet nu nog eens extra zout in die wonden, Hollandse wonden smeren, natuurlijk, naar deze samenvatting. Uh, maar ja, hier, hier, ik kon kiezen die finale, dat was het grote voordeel. Als je, als je meer dan twintig jaar in het buitenland woont, win, woont dan, dan laat je werkelijk alle nationalistische gevoelens, die, die zijn je vreemd. En ik kon echt zeggen van, nou ja, laat de beste winnen deze finale. Had je niet stiekem toch een voorkeur? Nee, eigenlijk niet voor Oranje, voor, voor de geschiedenis, omdat ja, ik, ik heb zelf ook die, die WK-finales van 74 en 78 meegemaakt uh, dat Oranje net niet won, maar aan de andere kant, ik woon al zo lang in Spanje, ik heb heel, heel veel jaren FC Barcelona gevolgd voor, voor mijn krant hier, uh, ik kende enkele van die spelers goed, Xavi, Puyol, Iniesta, dus daar had ik wat meer een band mee met, dan, dan met al die Nederlandse voetballers bijvoorbeeld, en ik vond gewoon het voetbal van Spanje niet, zo, niet zozeer in die finale, hebben ze ook niet goed gespeeld, net zo min als Oranje, maar maar het voetbal van Spanje is eigenlijk het voetbal zoals uh, Nederland dat ooit jarenlang heeft gespeeld. Ik vond dat dat voetbal toch meer verdiende om, uh, om het wereldkampioenschap te winnen. Maar we hebben het een beetje ingebracht. Sorry? Wij we hebben het een beetje ingebracht. Ja, nee, maar dat, dat, dat is, wordt in Spanje ook altijd gezegd. Hoor. Het is vooral Cruijff geweest, die, uh, die ooit... Uh... Uh, toch het, het voetbal in Spanje heeft veranderd met, uh, met FC Barcelona. Hetzelfde Barcelona speelt nu een beetje op die afhalende manier. Het totaalvoetbal wat, uh, wat Oranje in 74 onder Michel speelde. En de Spaanse nationale elftal met enkele fantastische voetballers heeft dat overgenomen. Dus er zit duidelijk een, uh, een oranje tintje aan, uh, aan die titel. Je kent beide kanten. Hoe beleven die Spanjaarden nu dus zo'n WK? Ja, uh, ik moet zeggen, vroeger vanuit Nederland uh, lachten we altijd om tafereelen in Zuid-Amerika en uh, Zuid-Europa. Van dachten we, die zijn helemaal gek geworden. Ik denk dat wat dat betreft de oranje aanhang uh, iedereen in de wereld ver voorbij is gelopen. Met uh, zeg maar de hysterie, de straten versieren. Hier waren geen huizen of straten versierd. Uh, het werd wel meebeleefd, uh, maar het kwam langzaam op gang eigenlijk. Want Spanje heeft altijd zoveel mislukkingen gehad op een wereldkampioenschap. Uh, dus iedereen was een beetje bevreesd. Maar je zag naarmate die finale dichterbij kwam... Uh, werd het steeds uh, gekker, steeds massaler. En die finale dag was, was één grote belevenis met grote schermen in uh, door het hele land. Iedereen die, die samenkwam. Ook in streken hier toch als, als Catalonië, waar ik woon... en waar heel veel mensen niks op hebben met het Spaanse elftal. Er kwamen toch redelijk veel mensen nog bij elkaar om die wedstrijd te kijken. Ja, en dan die explosie in de 116e minuut met dat doelpunt van Iniesta... die sinds, die eigenlijk sinds deze zomer de absolute held van het sportjaar in, uh, in Spanje is. Ja, sprong toen iedereen op en bleef jij zitten als enige? Nee, nee. Ik moet eerlijk zeggen, toen... Uh, ik, nou, ik spring nooit op, maar een, een vuist ging wel uh, de lucht in. Ik vond dat, uh, dat Spanje dit verdiende. Uh, mijn kinderen zijn hier geboren in Spanje waren natuurlijk dolblij. Ik wilde mijn kinderen niet met een enorm trauma opzadelen... zoals veel kinderen uit 74 en 78. Dus uh, nee, ik heb, uh, ik heb zeker meegejuicht. Nou gaat het economisch niet zo goed met Spanje? Of gewoon slecht, kun je eigenlijk wel zeggen. Biedt die WK-titel van afgelopen zomer nog enige troost... in alle ellende op dit moment? Nou, dat, is wel heel, dat was wel heel tijdelijk. Ik denk dat het uh, even een... Uh... ...een narcose voor enkele dagen was. Die crisis is uh, sinds de zomer alleen maar dieper gegaan. Dit jaar, 2011, zou er iets van herstel mogelijk zijn. Ik geloof het laatste kwartaal uh, groeit de Spaanse economie... ...voor het eerst sinds tijden maar een heel klein beetje. Maar we zitten toch met meer dan 4 miljoen werklozen nog altijd. Ja, als je werkloos bent en je uitkering loopt af, die duurt hier niet zo lang... ...dan heb, heb je nog een, een extra uitkering van 420 euro per maand... ...die vele mensen nu ook uh, verliezen. Dus dan heb je gewoon helemaal niks meer. En dan kan zo'n wereldtitel je eigenlijk uh, niet veel schelen. Nee, en ondanks dat karige salaris, wel gewoon een seizoenkaart kopen, hè? Ja, nou, veel mensen zeggen, ja, voetbal blijft belangrijk natuurlijk. En uh, als je mooi voetbal ziet, dan wil je elke twee weken wel, wel naar staan. Er ligt net de prioriteiten die hebben. Spanje gaan minder op vakantie bijvoorbeeld. Maar uh, goed eten en uh, veel voetbal kijken, dat zal er altijd bij zijn. Etwin, je sprak zojuist over de Nederlandse invloed op dat Spaanse voetbal. We hebben natuurlijk net de overgang van Afflei gehad van uh, PSV naar Barcelona. Maar hoe zit het verder met die Nederlanders uh, daar zo'n beetje? Ja, het is een beetje stil. We, we, we hadden Drenthe bij Hercules, maar die wil niet meer trainen omdat hij zijn geld niet krijgt. Die komt niet meer. Sorry? Die komt niet meer, hè? Nee, wil, of ze moeten hem betalen of hij gaat terug naar Real Madrid. Nou, er zaten wat Nederlands bij Real Madrid, Robben Snijder van Nistelrooy van der Vaart... Huntelaar, die zijn allemaal vertrokken. Dus we hebben inderdaad... Afverlei is de eerste Nederlandse speler bij Barcelona sinds 2007. Toen Van Bronckhorst vertrok. Dus het was even een, een, een beetje stil geweest. Maar belangstelling voor, voor Nederlanders. Goede Nederlanders bestaat er altijd nog wel, denk ik. Of hebben de Spanjaarden zoveel van ons geleerd dat ze het nu uh, wel zelf kunnen? Nou, dat wel, dat merk je bij die grote... Bij Real Madrid wat minder. Maar zeker zeg maar, de beste ploeg van de wereld op dit moment, dat is Barcelona. Uh, die heeft gewoon heel veel geleerd. van We moeten de eigen jeugd uh, goed opleiden zoals Ajax vroeger deed eigenlijk... Uh, dat hebben ze gedaan en eigenlijk staan ze nu uh, te spelen met, met acht mensen uit, uh, uit de eigen opleiding, ook op dat WK voetbal. Die, die finale waren allemaal jongens eigenlijk uh, die, die uit de eigen opleidingen van de grote clubs komen. Uh, ze hebben wat dat betreft heel veel geleerd en zijn uiteindelijk de, de leermeester voorbij gestreven. Edwin winkels correspondent onder meer voor het AD en de NOS vanuit Barcelona over het Spaanse voetbal. Dankjewel.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 Nog van Hey Der Delilah Want dat was ook een grote hit van ze. De plain white tees, maar dit was Rhythm of Love. De terugblik het Radio 1 jaaroverzicht. Ga naar radio 1.nl en luister naar de belangrijkste nieuwsmomenten van 2010. En wij zijn bijna aan het einde van ons aandeel in en aan het jaaroverzicht. Maar er wordt op Radio 1 natuurlijk ook vanmiddag nog uitgebreid teruggeblikt. Dan vanuit Amsterdam, vanuit Café De Kroon, met Jurgen van den Berg en Jan Mom. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik hoef bijna, je bijna je niet te vragen <laughs> Ik hoef bijna Zo niet te vragen wat jullie gaan doen, want jullie gaan terugblikken natuurlijk. Nou, dankjewel. Uh, ik zou zeggen, luister naar één... Een... Nee, wat wil je weten? Wie, wie hier allemaal zijn, bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, ja. Jan, kijk eens even gasten. op de gastenlijst. Langzaam druppelen gasten binnen. Ook mensen die hier gewoon komen luisteren, want dat kan in de kroon in Amsterdam. Maar we verwachten onder meer Erika Terpstra natuurlijk over de sport afgelopen jaren. Liliana Ploemen van de Partij van de Arbeid. Willy Brod Davids, niet vergeten. Over zijn commissie naar de bijdrage van Nederland en de oorlog in Irak. En we hebben ook live muziek van Tim Knol. Toch een van de talenten van dit jaar. Hij wordt genoemd he, voor de popprijs van het afgelopen jaar. Die gaat hier elke uur live een nummer spelen. We hebben een eindejaarslied. Dat zullen we tegen vijven laten horen. En er is ook nog dat cabaret noemen? Satire, ja, Satire Justus Van Nul heeft een satirische vooruitblik. En jij gaat natuurlijk de grote finale van de Nationale Nieuwsquiz. Uh. Met de twee topkandidaten van het afgelopen jaar 2010. Die gaan elkaar uh, hier uh, bestrijden, is dat een goed woord? Ja. Uh, voor, uh, ja voor, voor, om, om die term dus te kunnen uh, gebruiken het hele komende nieuwe jaar. Wie is de nieuwskenner van 2010? Ja, en en dan hebben jullie het allemaal toch... nog over Wilders, Wikileaks, Eurocrisis, Olieramp, uh, Ramp in Haiti, noem maar op. En dat doen jullie toch allemaal wel met oliebollen en champagne, Absoluut. De oliebollen staan er al. Dus kom maar langs. Van Met die champagne. 1 tot 5. Vanuit de kroon in Amsterdam, Jan Mom en Jurgen van den Berg. Ook dan blikken zij terug. U luistert naar de terugblik. Het Radio 1 Jaaroverzicht. 2010. Door de ogen van... Arend-Jan Boekenstein, gedoogsteun, gedoogsteun van de PVV aan de regering. Dat zou Nederland schade opleveren. Zo was de verwachting een beetje dit jaar. Uh, publicist Arend-Jan Boekenstein, uh, met hem kijken we terug. Nederlandse handel en internationale politieke relaties zouden onder druk komen te staan. Goedemiddag, meneer Boekenstein. Goedemiddag. Wat is er van die voorspelling uitgekomen? Nou, eigenlijk bitter weinigen. En dat hadden we eigenlijk ook wel kunnen weten. Want als je uh, gekeken had bijvoorbeeld naar uh, dus de, de Deense Volkspartij... heeft in het begin uh, van de, de, deze eeuw hè, in het uh, kabinet Rasmussen gezeten... en dat heeft eigenlijk ook helemaal niet geleid tot grote problemen. Rasmussen mocht bijvoorbeeld gewoon secretaris-generaal van de NAVO worden... En nu zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou, we hebben gezien de, dat dit kabinet gedroogsteun krijgt van Wilders. We hebben gezien dat Wilders een speech heeft gehouden bij uh, 9-11 herdenking en ook eentje in Berlijn. En eerlijk gezegd heb ik in de statistieken daar geen gevolgen gezien voor onze export. Nee, bedrijven hebben daar gewoon eigenlijk gewoon helemaal geen last van gehad. Ja, dus de heer Wintjes uh, was erg bang daarvoor. En, uh, de voorzitter van VNO-NCW ja, sprak wel zijn zorg erover die uit. Die sprak zijn zorg erover uit. En is natuurlijk ook, uh, om be uh, begrijpelijke redenen... ging die wat mildere taal uitslaan toen het kabinet... een uh, voorzitter van VNO moet ook met het kabinet kunnen samenwerken... Maar het is toch interessant om, om gewoon empirisch vast te kunnen stellen... dat er eigenlijk niks daarvan nu uit is gekomen. Nee, bedrijfsleven en economie is één ding. Politiek imago is weer een ander. Ja, maar uh, laten we nou eens erover uh, nadenken. Kan je een argument verzinnen of gewoon een bewijs vinden van de stelling... dat? Omdat uh, Rutte hè, nu samenwerkt met Wilders, dat er dus een problemen zijn. Ik zou juist het tegenovergestelde willen beweren. Wat wij zien: in, uh, we zien dus nu een kabinet hè, in Nederland, uh, met uh, gedoogsten van Wilders, dat je eigenlijk moet zien als, een, als de. Eindelijk de politieke correctie die nodig was. die door Fortuyn is ingezet. Ik vind dat het kabinet heeft heel veel te maken met Fortuyn. Nou, Wat voor correcties zijn dat dan? Nou, kijk, ik denk dus. als je, als je nou uh, uh, uh, staatsrechtgeschiedenis gaat schrijven. of politieke geschiedenis. dan zal Fortuyn daar een belangrijke rol in spelen. En die man heeft uh, duidelijk een aantal onderwerpen aan de orde gesteld. die al eerder natuurlijk door Bolkestein heel pregnant zijn geformuleerd. En dit kabinet wil dus twee dingen doen: he. die wil immigratie verder beteugelen. En ze willen integratie zonder flauwekul. En wat me opvalt is eigenlijk dat de meeste Nederlanders... vinden dat eigenlijk ook wel. Dat kan je, mag je tegenwoordig op een verjaardagspartijtje zeggen... dat je daarvoor bent. Nou, wat de linkse gemeenschap heeft geprobeerd om het zomaar te zeggen... is dat dit dus een heel uh, slecht standpunt is. Dat in Europa dat je daar helemaal niks mee klaar zou kunnen krijgen. En wat gebeurt er nou als je naar nou Europa kijkt? Dan zien we dus die mevrouw Merkel die opeens begint van... Uh, ja, die multiculturele zuischaft had gescheitert. Ja, geitenwolle sokken, manier is een ja, Dus wat je dus eigenlijk ziet, en dat moet voor Cohen en de zijne... wel uh, een verbijsterende ervaring zijn, is dat Europa... juist in de richting van dit kabinet zich beweegt. Ja, en hoe vindt u die, die reactie van links daarop? Die heb, hebben die een antwoord? Nou ja, wat ze proberen te doen... Uh, Geert Mak deed het gisteravond nog in NRC Handelsblad... en Cohen deed het een in interview met zijn Nederlands. Ze proberen nog steeds uh, de godwinnetjes te doen... Dus ze proberen dus... Wilders te, te vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. En dan zeggen ze van ja, het is niet natuurlijk geen natie... maar je moet wel, er zijn wel parallellen met de periode van de jaren 20 en de jaren 30... met zondebokken en zo. En dat proberen ze dan te doen. Wat ik niet zo'n sterk argument vind... want ik heb eigenlijk nog nooit een, een, een fascist meegemaakt... die opkwam voor homorechten en voor vrouwenrechten zoals Wilders dat doet. Dus het is toch een beetje een magere... Uh, benadering zou ik denken. Maar de situatie in Europa is natuurlijk veranderd. Zou de reactie zeg maar, nou pak een beetje tien jaar geleden hetzelfde zijn geweest? Nou, het interessant is dus dat de FPE in 2000 met de hele Koert-Waldheim-affaire in Oostenrijk, die hebben echt problemen gehad. Maar dat, was dus, dat herhaalde zich dus niet in Denemarken met de Volkspartij en Rasmussen. Want waar, wat waren die problemen in 2000? Nou, ik kan me nog herinneren dat dus, uh, men vond het toch heel erg dat de FPÖ uh, ging meeregeren. Er kwamen sancties van de Europese Unie. En Kurt Waldheim kon geen secretaris-generaal van de VN uh, worden. Maar blijkbaar was dat dus een, een, een nieuwe situatie hè, waar m, uh, nog aan, aan gewend moest worden. Maar met Denemarken speelde dat helemaal niet. Want men is er nu aan gewend geraakt. Men is er nu aan gewend. Gaan. Ik neem maar ook wat, ook wat er ook aan de hand is, is dat heel veel dingen die Wilders zegt. worden ook door uh, zowel politici als kiezers van de Christen-Democratische Unie en de CSU... ook gewoon gedacht. Dat zei Tiro Sarrazin ook in de Nieuwsuur-interview van uh, twee dagen geleden. Met andere woorden, ja, als je, als je ziet wat. Uh, uh, de heel veel standpunten, van, ook van Bolkestein vroeger en van Fortuyn... zijn gewoon gemeengoed geworden. Hè. Maar hoe kan het dat dat geaccepteerd is geraakt? Heeft dat te maken met het decor dat is veranderd? Ik denk omdat er ook gewoon uh, uh, de, het standpunt... Hè, dat de islam geen enkele probleem zou zijn... Uh, qua inpassing in de rechtsstaat, is gewoon niet waar. Hè. Er zijn natuurlijk wel problemen. Dat wil helemaal niet zeggen... Uh, dat, uh, dat moslims hier niet welkom zijn. Het wil ook helemaal niet zeggen dat de islam afgeschreven moet worden. Maar er zijn gewoon een aantal argumenten te verzinnen. waarom de islam op gespannen voet staat met de rechtsstaat. Een daarvan is bijvoorbeeld de scheiding van kerk en staat. Nou, tegenwoordig mag je daar gewoon over praten met elkaar. Is dat ook een verbetering? Ik vind het wel. Ik vind het heel belangrijk dat we gewoon open en eerlijk met elkaar over kunnen praten. Maar het moet natuurlijk ook wel, het moet wel zo zijn. dat vind ik ook heel belangrijk. dat. Uh, de meeste moslims in Nederland houden zich compleet aan de, onze rechtsstaat. En die zijn hier gewoon meer dan welkom. Dat zijn gewoon totale Nederlandse burgers. En wat ook heel belangrijk is: uh, de arbeidsdiscriminatie is dus een onderdeel van onze rechtsstaat. dat je dat tegengaat. Hè? Dat is heel belangrijk voor moslims. Hoe reëel zijn die waarschuwingen dan geweest achteraf, als we nu terugkijken? Nou ja, luister eens, ik constateer wel dat er uh, onder fringe op de vleugels bij de islam wel steeds mensen zijn die uh, op basis van hun eigen interpretatie van de Koran uh, terroristische acties uh, willen ondernemen. Dus dat is wel een probleem en ik stel vast dat bijvoorbeeld bij de, bij de christenen, bij de orthodox christenen, zie ik dat niet gebeuren. Ja? Dus er is wel wat aan de hand ja dat is altijd wat. wat wat wat is u het meest bijgebleven van het jaar 2010 politiek gezien dan even nou wat ik toch eigenlijk zelf wel echt heel bijzonder vind als je nou een langere adem kiest hè? weet je nog hoe Mark Rutte verguisd werd door de media weet je nog hoe lang dat geduurd heeft en ook dat enorme dat geweld van de media van het is een sukkel en het doet de was bij zijn moeder en zo en opeens zie je dat allemaal omslaan ik heb zelf toen wel eens gedacht, van ja, als, als je de media zo... Cohen heeft nu het probleem, Cohen wordt nu gebeten door iedereen. Hè? Ja, Hoe... terecht. Ik vind wel dat, dat, dat hij nog heel wat stappen moet zetten, ja. Ik sluit overigens, politiek is, is weer barstig en interessant. Nou ah ja, het kan dat dus kan zo ja. omslaan, het zoals kan, u zelf al zegt. Het kan dat ook is gebeurd. Ja. Ja. Oké, okay, hartelijk dank, aan jan Boekestein. Nou goed, uh, we zijn aan het einde gekomen van uh, dit jaaroverzicht. Althans, vanuit de studio... Want we gaan naar de Kroon in Amsterdam... waar Jurgen van den Berg en Jan Mom klaar zitten... om verder met u deze middag terug te blikken. Dat doen zij tot vijf uur. Met champagne en oliebollen hebben ze ons beloofd. Toch, Kouw-Johan? Ja, dat, uh, dat, daar gaan we zeker naar luisteren. Al was het maar vanuit de auto. Een heel fijne jaarwisseling. En tot volgend jaar.